3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Hovert van Brakel en Jeroen Stompoort. Goedemiddag. We vragen ons af hoe het is met de paniek van vorig jaar na de EHEC-uitbraak in Duitsland. En de festival staat vandaag op mondiaal. Het NMS-nieuws met Juri Stubinitski. De waarnemingsmissie van de VN in Syrië is voorlopig stilgelegd. Dat heeft de leider van de missie laten weten. De reden voor het staken van de werkzaamheden is het toegenomen geweld in Syrië. De waarnemers lopen daardoor niet alleen te veel risico, ze kunnen simpelweg hun werk niet meer doen, zei het hoofd van de missie. Nederland biedt de Syrische Nationale Raad 4 miljoen euro aan, humanitaire hulp aan. Het geld komt uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking, zei minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken. Hij wil onder meer communicatiemiddelen als laptops naar Syrië sturen. Ook gaat er geld naar voedselhulp en opvang van Syrische vluchtelingen in Jordanië. Rosenthal benadrukte dat Nederland geen steun geeft aan de gewapende oppositie in Syrië. In Oslo heeft de Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi alsnog haar Nobel-speech gegeven. In 1991 werd de Nobelprijs voor de Vrede aan haar toegekend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 Beyond national borders. De Nobelprijs opende een deur in mijn hart. zei dat de Nobelprijs veel voor haar betekent, zoals het uitbreiden van haar inzet voor de democratie. Voor het eerst zijn in Nederland alle brandweermensen herdacht. die sinds de bevrijding in 1945 bij het blussen van branden zijn omgekomen. De herdenking werd gehouden in Arnhem bij het Nationaal Brandweermonument. op het terrein van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. Het monument werd door minister Opstelt onthuld, zegt verslaggever Mark Hamer. Hij deed dat door twee grote brandweerspuiten aan te zetten... en de stralen van die spuiten die ontmoeten elkaar in de lucht... en vormden op die manier een ereboog. Met het monument worden 90 brandweermannen herdacht... die tijdens het uitoefenen van hun beroep zijn omgekomen. Voortaan is er bij het brandweermonument elk jaar een nationale herdenking... voor de omgekomen brandweermensen. Voor het eerst heeft China een vrouw de ruimte ingestuurd. Het is Liu Zhang...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 ANWB-verkeersinformatie. Door werkzaamheden die dit hele weekend zijn... staat er al de hele dag een file op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Die file is tussen Waddenooi en Tiel, meet 5 kilometer. Verkeer richting Nijmegen kan bij knopendel op de A15 beter Den Bos aanhouden. Verkeer vanuit Rotterdam volgt Utrecht-Arnhem via de A20 en de A12. Door werkzaamheden is de Van Brienenoordbrug richting Breda... dit weekend ook dicht, de hoofdrijbaan dat dan wel te verstaan. Er staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda... daarom voor de Van Brienenoordbrug van 3 kilometer. En achteraan op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... staat daarom ook voor Knoopend Terbrechtseplein 3 kilometer. Er wordt ook gewerkt op de a 325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Er staat tussen Elst en het Gelredoom 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 Vanaf 23 juni in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten via hetballet.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zijn er overeenkomsten tussen de uitbraak van de E-HEC bacterie in België en Duitsland vorig jaar? En hoe staat het met de Waalkade in Nijmegen? Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. Want het woord zelf al geven. hoe staat het met de Waalkade? Die blijft voorlopig afgesloten, daar in Nijmegen. Wat is er aan de hand? De damwand, die de kade van de Waal scheidt, is een paar centimeter het water ingeschoven. Ja, die damwand die was juist bedoeld om te voorkomen dat de kade zo instortte. Verslaggever Roel Pauw in Nijmegen, bij de afgezette kade. Dranghekken, een hoge metalen afzetting, een ketting... en ten overvloede ook nog het bordje verboden toegang. Een flink deel van de Waalkade is tot nader order afgesloten voor... Alles en iedereen, je mag er zelfs niet te voet overheen. En dat geeft zo wat ongemakken bijvoorbeeld voor het Japanse restaurant hier op de kade. Ja, vooral met het, uh, het uh, gebrek van uh, parkeergelegenheid voor de klanten. En voor ons zelf ook, maar ja. vooral voor de klanten. Of voor mensen die net bezig waren met een stadswandeling. Ik ben bezig met een rondwandeling door historisch Nijmegen. Op zoek de, naar Mariekens middeleeuwen. Ja, de plekken in Nijmegen die Marieke van Nijmegen waarschijnlijk ook heeft gezien. En hier houdt de rondleiding op? Nou, we moeten een andere, een andere weg kiezen, want uh, sinds gisteravond uh, is de waalkade instabiel. En die is afgesloten. Ja. Ja. Heeft Marieken hier over de kade gewandeld? Nee, nou ja, dat was toen natuurlijk was niet zo'n kade als nu. Eh, er, ze moest naar de markt van haar oom. Nijmegen en naar de markt. Dus ze heeft de hele dag door die stad gewandeld. Dus ze heeft waarschijnlijk ook de vismarkt gezien. En die was hier? En die was hier. En hier stond op de hoek een visbank. Dus waar de vis uit. werd uh, verkocht. Volgens het boekje ja. stonk het flink hier. Ja. ja, en de stenen waren glibberig van het visvet. Oh. Dus het grootste gevaar toen was dat je uitgeleed over het visvet. Ja, nu is het, ja. het grootste gevaar dat je met kade en al de baal in glijd. Ja. glijdt. Ja. Ja. Ja. Is er nou echt iets te zien van uh, die mogelijk instabiele... Die, Situatie. die damwand aan ja. de waterkant die schijnt uh, ja. te verschuiven Aha. door bepaalde druk. En daarom willen ze aan de waterkant uh, stenen tegenaan plaatsen... zodat de wand weer stabiel is. Zeker al 30, 40 jaar misschien dat dit oh, okay. bestaat. Ja. Dan uh, wordt het misschien ook wel tijd voor een beetje onderhoud. Ik weet niet precies, hoor. Nee. U zit hier nog wel op uw gemakje op dit uh, bankje, op uh, anderhalve meter van het water. Dat kan nog hier. Ja? <laughs> Is het ooit wel eens gebeurd dat een deel van de kade het water in is gegaan? Nee, nee, nee nooit. Vroeger niet en nu ook nog niet. Nee. De Waalkade, het is wat hè, in ja. Nijmegen. We houden het in de gaten. De ronde van Zwitserland met een Nederlander in de koproep. Dat is altijd mooi nieuws. Sebastian Timmerman. Thomas Dekker is die Nederlander. En ik moet zeggen dat die kopgroep een behoorlijke voorsprong bijeen heeft gefietst. Inmiddels van meer dan 7 minuten, 7 minuten en 6 seconden. Na zo'n 2,73 kilometer afgelegd te hebben in deze etappe. Kort ritje, 148 kilometer. Renners die zijn dus zo goed als bijna, althans op de helft van deze etappe. Het duurt nog minder dan 50 kilometer tot de voet van de twee beklimmingen. De eerste beklimming gaat naar Kastiel. Klim van tweede categorie en na een stukje vals Plat en licht bergoplopend, iets meer dan vals plat. Gaan we dan weer echt klimmen naar Arosa. Finisher uh, op zo'n nou, 1700 meter boven zeeniveau uiteindelijk. Thomas Dekker dus in die kopgroep. 72ste staat hij in het algemeen klassement op meer dan een kwartier van Rui Costa. De drager van de gele leidersstrijd Dus ook geel in de Ronde van Zwitserland. Dus uh, de tourkleur alvast. We kunnen er een beetje aan wennen. Het is nog niet echt een Ronde van Zwitserland waar Thomas Dekker, waar Thomas Dekker zich er, uh, van had voorgesteld. Had zich in de toerploeg willen rijden. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Maar hij zit wel mee dus in de kopgroep samen met Peter Velits, oud wereldkampioen bij de uh, belofte. De renners onder de 23 jaar. 2007 was dat alweer in Stuttgart. Bijna vijf jaar geleden dat Velits dat werd. Hij rijdt in Belgische dienst bij Omega Pharma Quickstep. Michael Albassini, de Zwitser, rijdt in Australische dienst bij die nieuwe ploeg dit seizoen. orika Green Edge. En Rémy Cousin is een Fransman van Team Type 1. Dat zijn dus de vier man die ontsnapt zijn in peloton. Daar doet men het redelijk rustig aan, alhoewel men wel ietsje is gaan versnellen. Goede omstandigheden trouwens, strak blauwe lucht boven Zwitserland. We rijden door al die mooie dorpjes heen en stadjes heen op weg naar het zuiden, want de peloton is gaan versnellen, want de voorsprong van de vier koplopers is weer onder de zeven minuten gedaald. Zes minuten en 57 seconden, maar aangezien Albazini, de beste klasseerde, is op negen minuten. Tien is niemand van die kopgroep echt een gevaar voor de gele trui van Ruby Costa. Begonnen de 24 uur van Le Mans, grootse, oudste autoreg ter wereld voor sportwagens. Louis Dekker. Uh, Louis, doen er Nederlanders mee? Ja, niet veel. Er zijn er een paar. Er zijn er nog twee. Namen. <laughs> en die zijn net gestart. Uh, maar goed, alleen een team. Dus de een zit nog met de, ander, met de handen over elkaar. Dat is uh, Jeroen Blekenmolen. Die uh, gaat als het goed is over anderhalf, twee uur instappen. Zijn team gaat op dit moment achtste. Hij komt in de klasse uit die zeg maar, de meeste autoriteit uitstraalt. Hier, heer Le rijdt ...diverse raceklassen dwars door elkaar heen. Jeroen Blekenmolen rijdt in zeg maar de eredivisie van Le Mans. Die eredivisie die gedomineerd wordt door de Audi's al jarenlang en ook nu. Nou, dan hebben we één andere Nederlander nog. Dat is Jelmer Buurman. Die debuteert één trapje lager in wat heet LMP2. En die zit op dit moment nog betrekkelijk anoniem in de middenmoot op de 23 e plek. Maar daar mogen we ook absoluut geen wonderen van verwachten. Maar het is een beetje een magere oogst qua Nederland dit jaar. Ja, tachtigste editie uh, feestelijke editie neem ik aan uh, merk je daar wat van? Nou, ik had het er net met een paar collega's over die hier nog veel vaker zijn geweest dan ik en het uh, verbaast ons een beetje hoe weinig ermee wordt uitgepakt er is niet heel veel historie in de zin van we zullen eens laten zien hoe het hier 80 jaar geleden was hmm. of 40 jaar geleden was of wat dan ook. Je ziet een hoop uh, historie rondrijden, maar dat is eigenlijk ieder jaar zo, dat wordt ook bij het evenement en misschien is het evenement automatisch wel zo bijzonder... dat het niet uitmaakt of het de 79ste of de 81ste is. Het is eigenlijk in die zin een race als alle anderen. En ik heb niet echt een jubileumgevoel. Ik zie vooral af en toe wat EK-sferen doordringen. Ja, dat, dat, ja, daar merk als... je nog wel wat van, van dat EK-voetbal? Ja, me, me, ja, meer dan voorheen. Het, is, het hangt er af... Ik kan de vraag op twee manieren beantwoorden. Als de Fransen hier voetballen... Dan denk je, het interesseert hier helemaal geen fluit. De Fransen hier op het circuit, en dat zijn er veel, hè, er zijn hier 250.000 bezoekers. Die Franse bezoekers zijn maar in één ding geïnteresseerd, en dat is de race. Mm. En wat uh, Alain Le Bleu allemaal uitspoken, dat zien we dan vanaf de kwartfinale wel een keer. Uh, dat zijn de Fransen. Maar er zijn ook veel Nederlanders, en er zijn veel Denen, en er zijn veel Engelsen. En die vinden die race heel gezellig en die vinden het evenement leuk. En die doen erg hun best om een bieromzetrecord te scoren. Maar die proberen ook zoveel mogelijk op allerlei manieren van de wedstrijd mee te krijgen bij het EK. Mm. En dat gaat soms met enorme schermen op campings. Echt van die loeiers van, uh, van schermen waarvan je je afvraagt hoe hebben ze die hier gekregen. Het alternatief, het gebeurt ook op de camping. En dan moet ik een beetje denken aan uh, Mr. Bean met zijn televisietje en dat frietje. Oftewel, als je dat antennetje een klein beetje scheef zet, ja. <laughs> dan zie je niks meer. Louis, uh, dus voor... Je ziet het aan alle kanten. Ja, we gaan je af, af, afbreken, want voor hetzelfde geval uh, zijn we dadelijk 24 uur verder met jou. <laughs> <Ja>. <laughs> het is te ik veel van het Ja, dat begrijp ik. Ja, ik kan wel door. Maar uh, wij gaan naar uh, live muziek, ja. uh, Jeroen. Die staan al te wachten. U hoorde ze misschien al uh, voor de laatste keer Chris Berry. Uh, waar, waar, komt, waar, waar heb je die naam vandaan? Want je heet dus al Christel de Haak. Ja. Maar hoe kom je op Chris Berry? Uh, mijn stiefvader heet Barry, van zijn achternaam. En, uh, ik heb er ooit voor gekozen om niet die naam te nemen. Het is een mooie internationale naam, hè? Ja, en nee, toen, toen het voorgesteld werd uh, met Paul, toen we zeg maar bandnamen aan het zoeken waren, vond hij het uh, heel tof. En ik dacht meteen, oeh, dat wordt moeilijk. En, ja, heb je het moeten uitleggen. Ja. Maar uh, uiteindelijk zijn we eruit, hoor. Dat valt mee? Mm -hmm. <laughs> Oké. Okay. We gaan jullie nog één keer horen. Met? Uh, Holy Joe and the Ferris Wheel. Kijk. Chris Barry. Stef even nadenken. Live. Oh, mm -hmm. Chris Berry live, wat ik gewoon helemaal vergeten ben, stel nog even de bandleden voor, want dat is zo, je bent niet alleen natuurlijk. Heel graag, heel graag. Ja. Uh, vandaag hebben we Klaus Toft niet meegenomen, dat is een percussionist, mm -hmm. maar we zijn er met de rest wel. Uh, dat is Koos Zwageman op trompet, hier rechts van mij. Koos. Jet Stevens op contrabas uh, en Paul Willemsen op gitaar. Nou, hartstikke oh, bedankt dat jullie hier waren. en veel, veel succes deze zomer en de komende tijd. Dankjewel. Chris mooi. Berry hoorde u. Het was een mooie, mooie muziekmiddag zo. Het is, het is een voorrecht als je zo op de eerste rij zit. Hè? Zoveel talent. Ja, leuk. Heerlijk. Sportzomer, Je bent dat misschien inmiddels gewend aan... Uh... Aan dit programma kijken we terug op grote nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. Kijken hoe het er nu mee staat. Vandaag blikken we terug op de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. Misschien weet u het nog, meer dan 30 doden vielen er. Duurde lang voordat de bron van de besmetting bekend was. Voor het eerst sinds de uitbraak is er tastbaar bewijs. De gevreesde EHEC-bacterie is aangetroffen in een pakje G. De bron is bekend, maar het gevaar is nog niet geweken. De EEC-uitbraak heeft aan 31 mensen het leven gekost. En nog 3000 mensen zijn ziek. Nu de bron bekend is, mag dit weer. Komkommers, tomaten en sla kunnen volgens de Duitse overheid weer gewoon worden gegeten. Ja, konden we ineens niet meer eten, Jeroen. Weet je nog? Ik heb er mocht... niet meer Je kon, Nee, maar ja, je moest toch wel nadenken, koop ik de komkommer of niet? Ja. Het heeft uh, de Nederlandse export nog wel wat uh, geld uh, Dat wel, gekost. Ja. Dag meneer Friedrich, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Microbioloog Alexander Friedrich u werkt in Groningen aan het Universitair Centrum. Aan, uh, aan het hoofd hebt u gestaan van het EHEC-lab in Duitsland. Wat een dagen waren dat voor u, hè? Ja, dat was, uh, dat was inderdaad iets heel bijzonders. Ja. Ja, u zegt het wat neutraal, maar... Uh... Ja, het is natuurlijk zo dat uh, EHEC-uitbraken er altijd geweest Ik was uh, voor tien jaar een, uh, hoofd, medisch hoofd van het uh, Nationale Referentielab in Münster... voor Duitsland, voor EHEC. En je hebt elke dag uh, of elke jaar uitbraken. Ja. Maar zo'n grote uitbraak heb ik nooit meegemaakt. Dat was inderdaad een ramp. Ja, met deze gevolgen. Zeg maar er is nu weer een uitbraak in België. Wat moeten we daarvan vinden? Ja, dat is wat elke jaar uh, gebeurt, overal in Europa. En uh, nu, weet, het, uh, of nu uh, weet natuurlijk ook iedereen wat EHEC is... Uh, nee. En, uh, of heeft daarvan gehoord. En, uh, we hebben uitbraken van twee, drie mensen en nu van twintig mensen. En dat is uh, natuurlijk een bedreiging. We, ja. uh, het is te voorkomen. Maar jij, ja, we, willen, we, we willen natuurlijk weten wat er nu in België aan de hand is. Hebt u daar zicht op? Is dit, uh, is dit een variant waar mensen zich uh, ongerust over moeten maken? Ja, dat is een. Kijk, we, we spreken over die bacteriën die, uh, die we Aztec noemen, die vind je vaak ook in, uh, op, op komkommers natuurlijk. Mm. En die kunnen diarree veroorzaken. En dat zijn er echte e-heks. Ja, ja. En uh, die in Duitsland afgelopen jaar was een echte e-hek en die in België nu is, is ook een echte e-hek. En dat is, een, uh, dat is een bacterie die gevaarlijk uh, kan zijn. Maar je kan het wel voorkomen dat bekend is hoe deze bacteriën, zoals in België, uh, uh, opduikt. En uh, dat is uh, te voorkomen met goede voedselveiligheid. Ja, we gaan toch nog even terug naar het moment dat u hoorde... voor het eerst althans hoorde, van de uitbraak. Want dan vraag je weer vaak aan mensen in dit soort gevallen... waar was je op dat moment? Ja, inderdaad. Nou, het is natuurlijk zo, deze e-hacks, uh, die zijn moeilijk uh, om ze te vinden. Dat zie je eerst maar niet. Een mens die heeft dan diarree of bloed, bloed in di met diarree, bloedige diarree. Uh, en sommige mensen die krijgen dan een, een acute nierenfalen. Nou, daar wordt het duidelijk dat dat iets misloopt. En... Uh, dan, uh, dan kijkt een arts microbioloog na en die vindt die bacteriën. Ja. En dan vraag je inderdaad drie, vier mensen die dezelfde bacteriën hebben. Ja, wat hebben jullie gemeenschappelijk uh, gedaan of iets wat daarop lijkt. En dan vind je heel vaak uh, de bron. Ja, wanneer hoorde u voor, voor het eerst van die uitbraak? Wanneer dacht u, oh jee, dit is echt ernstig? De afgelopen jaar, die uitbraak? Ja. Nou ja, toen, uh -huh. ja, ja, inderdaad. Ja, ja. We nemen het uh, weer terug in de tijd. Ja. ja. Uh, nou, dat was uh, een collega van het uh, referentielab, uh, die belde mij en zei... Alex, ja. weet je eigenlijk wat daar gebeurt? En uh, ik was even voor vier maanden weg uit Duitsland en was hier begonnen in Groningen. En uh, ja, daar, toen begon het. Ja, ja, maar... Er was heel veel onduidelijkheid, hè, waar het dan vandaan kwam. Uh, hoe hoe, hoe kwam dat? Nou, kijk, het is natuurlijk zo. Um, om EHEC aan te tonen, uh, dat doe je een test. En met deze test uh, toon je niet alleen EHEC's aan. maar ook andere bacteriën die daarop lijken. En uh, als je dan maar. en je vindt, deze, deze testen zijn positief. ook in water. en natuurlijk op, op, op komkommers en op andere dingen. En dan moet je wel een bevestigingstest doen. En dat was niet gedaan uh, op dit moment. En dan uh, hebben ze in Hamburg iets aangetoond. Wat, niet, wat nog niet bevestigd was. En dan krijg je die soort van miscommunicatie. Ja. Zijn er genoeg microbiologen om deze aanval van de EHEC-bacterie uh, ja, als, als het ware te beantwoorden? Nou, hier in Nederland uh, wel nog zeker. Uh, dat is ook goed zo. Uh, in Duitsland is dat niet zo. Kijk, in Nederland hebben wij in alle ziekenhuizen, eigenlijk wel bijna alle ziekenhuizen, artsen, microbiologen. Uh, dat is in Duitsland niet zo. Alleen maar 5% van de uh -huh. ziekenhuizen die hebben uh, nog microbiologen. Hoe komt dat zo? Nou, dat is in de afgelopen 15 jaar hebben ze uh, laboratoria uh, gecentraliseerd, uitgesourced. Grote industriële laboratoria die ver weg zijn van ziekenhuizen. En dat betekent uh, dat je eigenlijk in het ziekenhuis, daar waar de patiënt is... geen oog meer voor het onzichtbare hebt. Want dan uh, vind je ook geen eer als je niet naar kijkt. En komen de Duitsers daar nu een beetje van terug naar die uitbraak van uh, afgelopen jaar? Nou, ze hebben dan natuurlijk ook nog, uh, omdat er andere problemen in ziekenhuizen zijn... met uh, bacteriën, ziekenhuisbacteriën en zo... Uh, ja. hebben ze een nieuwe wetgeving die zegt nu in alle ziek, grotere ziekenhuizen... moet er verplicht een arts-microbioloog zijn. Maar het probleem is, die zijn er nu niet meer. Ja. Uh, en die kan je ook niet zo snel maar weer uh, terugtoveren. Dan moet je ze weer opleiden. En is zo, uh, want uh, ja, microbiologen onder elkaar weten vast... Uh, waar, waarin ieder werkt, dat ze dan even nog een beroep op u doen. Als het in Duitsland moeilijk loopt, dat ze zeggen ze... Hey, hé, uh, onze collega Friedrich zit in Nederland, zullen we even bent. I mm -hmm. Nou, voor EHEC zijn er wel ja. uh, in Duitsland genoeg uh, collega's die ook opgeleid zijn. En dat vind je, als er zoiets zou zijn hier in de regio uh, over de grens, dan doen we dat graag. En dat, dat gebeurt ook uit Oldenburg. We hebben sowieso een ja. samenwerking met Oldenburg uh, voor de European Medical School. Nou, daar sturen ze ons natuurlijk ook materialen om te kijken. Maar dat gebeurt ook uit Nederland, omdat ze dan weten, collega's, oh Alex, uh, kan je maar even hier kijken om dat te bevestigen. Uh, of uh, we doen nou samenwerking met RIVM. Dat is vanzelfsprekend zo goed zo dat er zo... Netwerk bestaat. Ja, dus uw, uw, uw, uw kennis komt wel in, in brede kring dan ook, ook terecht. Want u noemt zelfs het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. En een milieu. Nou, Milieu, natuurlijk ook. Inderdaad, in beeldhoven Mil Die hebben natuurlijk grote uh, uh, kennis uh, ook daarin. Eh, maar er is altijd ook uh, wetenschappelijk discussie ja. nog. Omdat het ehek is even niet zo makkelijk zoals mazelen of, uh, of, of, of zeg maar tuberculose. Het is een bacterie wat uh, moeilijk is aan te tonen. Wat je echt, uh, als je maar zo'n gewoon test doet... Ja. dan komt het heel snel uh, komt daar paniek op. En je moet ja. het inschatten en zeggen... nee, dat is niet de gevaarlijke, dat is een minder gevaarlijke uh, variant. En uh, daarom is het belangrijk uh, ogen voor dat onzichtbare te hebben. Het was een ernstige, serieuze tijd natuurlijk. Het heeft mensenlevens gekost. En toch, toch wil ik u de vraag wel stellen. Want u bent wetenschapper natuurlijk ook. Is het, is het interessant voor een wetenschapper dat er zo'n uitbraak is. En als, als, zeker als de variant minder bekend is dan wat gebruikelijk is. Nou, vooral eerst ben ik arts. Ja. Uh, ook wetenschapper. Het gaat daarom uh, om nieuwe kennis uh, te krijgen... en uh, ja. uit te zoeken hoe we dat nog beter kunnen voorkomen... Ja. zo'n infectie kunnen aantonen of betere therapie... of uh, eigenlijk een therapie te ontwikkelen. Dat is wat ons uh, natuurlijk een van de drivers. Maar je wil natuurlijk zo'n uh, uitbraak... Uh, die, dat is niet uh, dat je dat positief ziet. Daar uh, overlijden mensen. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar je neemt natuurlijk... Ja. Uh, een, je, je, je stekt al jouw energie in samen met de collega's om het in de toekomst te kunnen voorkomen. Ja. En dat is zeker iets waarom ik in de ochtend wakker word en de collega's ook. Ja, en uh, is het, want u, u hebt nu die vraag op uh, om, om het in de toekomst te voorkomen. Denkt u dat er een moment komt dat je dit in de toekomst kan voorkomen? Nou, kijk, wat nu gebeurt in België, dat is iets wat je eigenlijk zou kunnen voorkomen, makkelijk zou kunnen voorkomen. Dat is bekend. Dat wat is moet je een... dan doen? Het is die bacteriën die worden niet uh, via magie overdragen. Dat is uh, via rauw vlees, rauwmilk. Uh, en uh, vooral kinderen, die, of dan uh, mo moeders van de kinderen, die daar komt. Tact mee hebben, die dat uh, uh, slikken of eten. En dan uh, dat betekent je maar eigenlijk, als je maar kijkt naar het vlees... en dat wordt ook microbiologisch onderzoek opgedaan... dan kan je het uh, zo goed mogelijk voorkomen dat zo'n uitbraak gebeurt. Wat in Duitsland afgelopen jaar is gebeurd, dat is moeilijker... omdat we weten eigenlijk nog niet wat nee. echt de reservoir is geweest. En als je niet weet waar het vandaan komt, kan je het ook niet voorkomen. Nee, want we dachten aan de komkommers en aan de tomaten... en die, en die bleken niet de schuld te zijn, hè? Nee, inderdaad. Dan hebben ze aan het eind... Uh, dat uh, hoorden we nu uh, net... dat het in Tau-G was gevonden. Ja. Maar dat was Tau-G uh, van een huishoud... waar iemand ziek is geweest. Dan nou, is niet duidelijk of het van de Tau-G naar de mens... of andersom was. Het is nooit in Tau-G Tau -G gevonden uh, in die primaire. Dat betekent uh, dat het verhaal van Egypte uh, Dat is alles uh, veel te diffuus. Uh, dat is niet uh, echt wetenschappelijk uh, uh, uh, gedaan, die onderzoek. Zo, we weten niet waar het vandaan kwam. En uh, ja, dat moeten we zoeken. Ja, blijven zoeken. Hè? Want je wilt uiteindelijk weten als arts, maar vooral ook als wetenschapper... waar komt het vandaan? Waar zit de bron? Ja, precies. Als je ja. de bron kent, dan kan je uh, infecties voorkomen. Kan je in, ja. interventies, uh, interventies uh, bedenken hoe je dat dan uh, kan beter. En natuurlijk kan iedereen ook meehelpen om het te voorkomen. Als je natuurlijk rauw uh, vlees eet en je laat het vlees in de zon uh, voor drie dagen... Ja. Nou, dan is dat uh, zeker niet goed. Uh, of als je maar jouw handen niet wast nadat je op toilet bent geweest... of dat je rauw vlees aanraakt. Dat zijn alle dingen waar iedereen kan meehelpen... om zo'n infectie uh, uh, ook mee te voorkomen. Maar het is natuurlijk ook bij het punt van uh, productie ja. van... Uh, ja. In ieder geval weer een paar goede waarschuwingen. Absoluut, ja. En, en, weet je, het klinkt zo simpel natuurlijk, hè. handen wassen, geen rauw vlees. Maar ja, je moet er ook bij stilstaan. Iemand moet het tegen je zeggen, let op, kijk uit. Ik dank u wel, uh, meneer uh, Friedrich, Alexander Friedrich, microbioloog. Uh, op dit moment te Groningen. Ja, graag gedaan. Dank u zeer. Ja. 200 jongeren zijn vandaag bijeen in Utrecht voor de G500. Die club probeert via het lidmaatschap van politieke partijen... en de congressen van die partijen invloed uit te oefenen. Maar ja, hoe doe je dat hè, als je nog nooit op zo'n congres bent geweest? Jongeren krijgen nu les uh, van de hoogste nieuweling op de VVD-kandidatenlijst... Mark Verheijen. Gratis zijn eigen graf, vraag je dan misschien wel af. Maar ah, goed, uh, de VVD houdt uh, volgende week uh, als eerste grote partij zijn congres. Daar zijn de jongeren bij, maar het is maar de vraag of ze veel zullen binnenhalen. Mark Verheijen van de VVD. Ze hebben op een aantal punten echt andere, uh, echt andere visie, andere opinies dan, uh, dan de VVD...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 Ik geloof niet dat mensen die toevallig ongeveer even oud zijn, dus toevallig tot één generatie uh, behoren, ook allemaal dezelfde opvattingen hebben. Ze hebben misschien dezelfde belangen als het om een aantal thema's gaat, maar op andere thema's hebben ze weer andere uh, principes, overtuigingen. Misschien ligt dat aan hun afkomst, aan de regio waar ze wonen. Dus ik geloof niet dat je, jongen, dat je jongeren op deze wijze kunt verbinden. Ze hebben meer leden dan u erbij heeft gekregen de afgelopen twee jaar. Uh, nou, uh, zij zijn de leden die we erbij hebben gekregen de afgelopen uh, maanden. En we zien dat ook gewoon in ons ledenbestand. Uh, we zien dat dat ineens uh, wat verjongt. En ineens de afgelopen twee maanden mensen erbij zijn gekomen. En laten we ook eerlijk zijn. Uh, we gaan natuurlijk deze mensen ook proberen op het congres... ook te overtuigen van waar de VVD voor staat. Van onze principes, onze idealen. Dus ik hoop ook dat ze bij de VVD blijven hangen, actief worden. Uh, en misschien zien we deze mensen straks wel voor de VVD... in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer zitten. Het is ook een probleem voor u, lijkt me. Want als deze mensen met z'n duizenden volgende week naar het VVD-congres komen... dan kunnen zij er met z'n duizenden voor zorgen dat in het VVD-verkiezingsprogramma komt te staan... dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft of dat er maar 100 km per uur op de snelwegen wordt gereden. Dus het is ook een probleem voor u. Ja, op een aantal thema's hebben we echt als VVD een duidelijk andere opvatting dan de G500. Uh, denken we echt anders over, uh, over die samenleving. En dat debat gaan we graag aan. En als zij met 500 of zeg maar met duizend mensen naar ons congres komen, zullen daar ook duizend of misschien wel 2000 VVD'ers tegenover staan. Laat dat debat maar plaatsvinden. Uh, en uh, misschien overtuigen wij hen nog dat het gewoon geen goed idee is om op dit moment de hypotheekrenteaftrek af te schaffen of andere zaken. Mark Verheijen heeft uh, nog hoop om de G500 zelf weer te veranderen. Ja, daar gaat het weer de andere kant op. Uh, de bijdrage was van Wilmer Borgman. We zetten Jury weer aan voor het nieuws Jury Stubenitski. De waarnemingsmissie van de VN in Syrië is voorlopig stilgelegd... vanwege het toegenomen geweld in het land. Volgens de leider van de missie lopen de waarnemers te veel risico. Zo werden ze woensdag en de week daarvoor nog beschoten. De waarnemers blijven voorlopig op hun basis. De UEFA is een procedure gestart tegen de Kroatische voetbalbond. Fans van het nationale elftal zouden tijdens de EK-wedstrijd... tegen Italië oerwoud geluiden hebben gemaakt... toen de Italiaan Balotelli aan de bal kwam. Ook zouden ze vlaggen hebben gedragen met daarop extreemrechtse symbolen. En in Arnhem is een brandweermonument onthuld... waar voortaan elk jaar alle brandweerlieden worden herdacht... die sinds 1945 bij hun werk zijn omgekomen. Er was ook meteen een herdenking bij het monument... dat werd onthuld door minister Opstelten... Op het monument staan de namen van 90 omgekomen brandweerlieden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Sportzomer Festivaltent is opgezet vandaag op Festival Mundial. En de Nederlandse Gymnastiek Unie komt met een nieuw 10-punten plan. You're asking me. This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't. I'm the smell of stale perfume And that cigarette you're smoking That scared me up to death Open up the window, sucker Let me catch my breath I told Told me not to come. Turntrainers, die schelden, treiteren en kleineren. We kennen de verhalen van Verona van der Leurs, Susanne Harmes en Gabriella Wammes. Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie had al excuses aangeboden... maar wil nu door een tienpuntenplan ervoor zorgen dat het nooit meer kan voorkomen. voorkomen, komen. Goedemiddag, Jos Geukers, voorzitter van de KNGU. Goedemiddag. Um, ja, is uh, allereerst dat, dat, uh, dat verhaal wat destijds naar buiten kwam uh, van die meiden, is dat nu al uh, helemaal uh, op, oh ja, opgelost? Is misschien helemaal nooit, maar is dat afgerond, dat onderzoek? En... Het, is, het is inderdaad heel lastig uh, om uh, tot achter de komma de vinger erachter te krijgen. We hebben in ieder geval tussen september vorig jaar en nu hebben we een heleboel gesprekken gevoerd. Mm -hmm. uh, die gesprekken die leiden tot uh, conclusies en bevindingen. Dat is bijna klaar. Uh, wij hopen uh, begin juli uh, voor een deel al uh, daarmee naar buiten te kunnen komen. En het uh, uh, tweede deel dat uh, hoop ik uh, eind augustus... Uh, en uh, dan uh, willen we eigenlijk daarmee in het verleden hebben afgerond. En uh, dat is het enerzijds terugkijken, maar anderzijds uh, gaan we ook vooruitkijken. En dat is uh, wat we vandaag naar buiten brengen. Ja, dat is dat tienpuntenplan. Kunt u de kern van die tien punten voor ons samenvatten? Nou, de kern van die tien punten is uh, in een paar zinnen uh, dat negatieve coaching oud is. Uh, en dat positieve coaching de leidraad moet zijn. Uh, ik kan het ook anders formuleren. Onze sporters zijn en blijven de helden en heldinnen van uh, wat een hele mooie gymsport is. En trainers, juryleden en clubbesturen die horen dienend te zijn. Het kind centraal. En dat, uh, dat uh, proberen we in dat plan van aanpak verder handen en voeten te geven. Uh, door middel van een aantal actielijnen. Uh, we organiseren uh, of we maken gebruik van uh, een 150-tal theatervoorstellingen door het land. Uh, uh, uh, dat gaat vooral over uh, winnen doe je uh, uh, door positief te coachen uh, we willen meer ambassadeurs en wat wij noemen superpromotors uh, inschakelen om juist deze principes uh, over het voetlicht te krijgen bij al onze 1100 uh, gymclubs uh, al onze trainers uh, al onze clubbesturen uh, wij willen uh, voor iedere Club willen we uh, specifieke actieplannen maken uh, met allerlei toolkits uh, die men kan gebruiken. Uh, we willen dit uh, ook door middel van congressen voor clubbesturen en voor trainers en coaches verder over het voetlicht brengen. We willen kijken naar ons uh, eigen tuchtreglement, of dat helemaal bij de tijd is. Uh, en uh, ja, dat zijn ja, allemaal kortom, maatregelen. U pakt het groots aan. Kan je zeggen, uh, dit heeft dus wel wat veroorzaakt hè? Ja, want uh, vanaf september, uh, en dat is de verdienste inderdaad van uh, die vier dames uh, die aan het begin stonden, Susanna Hermes, uh, Renske-Endel, Verona van der Leur en Gabrielle Wammes. dat ze toch een beetje hebben opengebroken. Uh, iets wat eigenlijk uh, kennelijk al die tijd uh, toch wel uh, onder de oppervlakte uh, hier. Ja, dat, en daar dat werd u ook was. duidelijk. Na, na, na hun verhaal uh, werd dat u duidelijk van, het speelt niet alleen maar bij deze vier, het speelt nog veel meer. Nou, veel meer, uh, dat wil ik niet zeggen. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, uh, iedere keer is er één te veel. Uh, en wij zeggen dat willen we niet meer. Uh, wij willen uh, zorgen dat er uh, sprake is van een veilig sportklimaat. Dat, uh -huh. is, ook, dat is ook een heel nadrukkelijk actiepunt uh, van het ministerie van uh, VWS. Van Die hebben daar een heel, uh, heel uh, breed uh, programma uh, met 40 miljoen euro uh, voor, uh, voor ontwikkeld. De voetbalbond, de hockeybond, uh, die zijn er al heel intensief mee bezig. En wij gaan met dit actieplan, uh, gaan wij daar nu uh, ook in de tweede wereld... Uh, ja. als de grote bond van Nederland, gaan we er werk van maken. U pakt het breed op, dat wil zeggen ook dus de breedte sport ook. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, de topsport, dat is nou eenmaal kei en keihard. Ja, ook. Ook topsport is keihard, kei uh, maar ook daar uh, gelden regels uh, waarin je uh, ook de hele jonge topsporter topsportster, uh, in zijn of haar waarde moet laten. En uh, als je dat met voeten treedt, uh, dan ben je toch verkeerd bezig. En uh, die uitwassen die willen wij eruit halen. Ja, um, er gaat van alles gebeuren. Uh, hoe gaat u zorgen dat het ook zo blijft? Want u kijk, er komt een theatervoorstelling enzovoort, enzovoort. Uh, dat, dat, dat klinkt allemaal prachtig natuurlijk, maar hoe gaat u ervoor zorgen dat het op de lange termijn ook zo blijft? Hè? Ja, dit is, dit is niet iets uh, van de korte, uh, korte termijn en van de van de korte adem. Uh, dit is inderdaad een meerjarig proces. Want uh, wij kunnen het met zijn uh, met z'n allen centraal wel mooi opschrijven, maar dit moet gewoon uh, handen en voeten krijgen. Want het is een sneeuwbal die moet gaan rollen. Uh, wij zetten er dus uh, extra menskracht op uh, om uh, dit verder uit te werken. Uh, want we hebben 10 verenigingen. Van al die 10 verenigingen uh, ja, uh, moeten actieplannen komen waardoor men er ook tot in de haarvaten van de uh, club van doordrongen is uh, dat je. Uh, een hele wereld te winnen hebt uh, door positief te coachen. Dat is in het belang van de sporten, dat is in het belang van de ouders... en uiteindelijk ook in het belang van de club zelf. Dus ga er maar met z'n allen achter staan, zou ik zeggen. team 10 puntenplan van de KNGU, Jos Scheukers, voorzitter. Dank u wel. Bedankt. Topsport is glorieus en pathetisch, fantastisch en ziek.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 Egbert Horst, die u allemaal wel kent, ja. scheidsrechter, al jaren. Ja, uh, uh, een teleurgestelde man. Uh, dat kun je wel zeggen. Voor ja. me, want uh, hij mag niet meer uh, scheidsrechter. Ja, er is uh, in zoverre iets misgegaan dat... Uh, ik heb daar dus buiten het veld helemaal geen last van, maar in het veld kan ik niet tegen onrechtvaardigheid. Maar wat gebeurt er dan? Nou, ik ga me dan zeer persoonlijk opwinden. Ja. En raak dan in een ongecontroleerd conflict met de despresttreffende speler. Ja. En er zit bij mij dan geen rem meer op. Nee, nee. De nou, rem is, ik heb de rem niet meer. Nee. nee dus om... Vroeger, mag ik even? Ja, ja, ja. In het begin uh, gebruikte ik dus gewoon zeg alleen de fluit... Ja. om een onrechtvaardige situatie te stoppen. Natuurlijk, en dan ja. dus zeg maar door middel van, uh, van het toewijzen van de Vrije Trap aan te geven... welke partij het onrechtvaardige gedeelte voor zijn rekening had genomen. En welke het rechtvaardige ja. gedeelte. Kan je ja. het dus ook volgen? Ja, ja, ja. Oh, ja. ja, ja, ja, ja. Ik zie u zo weer raar wegtrekken. Ja. Nee, maar ik wou even een illustratief stukje laten oh, horen. Oh, ja, er is, dat is... Dat ja. mensen een beetje begrijpen wat er dan gebeurt. Ja, ja. Ik kan ik specie... nu wel uitleggen, maar... Ja. Hé, hey, schaats. Schaats, die was achter. Nee, Dat is voor, geen helemaal niet. Er was, uh, was nou, hij was uit. Hij was achter. Hij hey, hou even allebei je kop dicht! Godverdomme, wie ben jij wel met je ja. dikke pasrood? Ja, Rare en, idioot! Sorry, Indirecte schaats. Vrije ja, Tal! Sorry, schat. Ja, goed, ja ik, ik hou je in de gaten, jongen. Want ik maak je helemaal kapot, dan is het het laatste wat ik doe. Voor wie is de trap nu? Voor jou! Nou, dat was niet mis, hè? Nee, dat was uh, Echt? Ja, dat zijn dus situaties die in het veld op den duur onhoudbaar worden. Ja. Want ik was op een gegeven moment eigenlijk gewoon alleen nog maar 90 minuten mensen aan het afboffen. Ja, vervelend. Is en heb je dat zomaar opeens gekregen? En wat, wat, nou, is ze, is hebben, ze hebben... Ja, mag ik het even zeggen misschien? Ja, ja, ja, ja, ja. Ze hebben dus geconstateerd dat ik uh, bij de geboorte uh, zeker een zuurstoftekort uh, heb opgelopen. Ja. En uh, dat heeft uh, nogal uh, invloed gehad op mijn interne anger management uh, hormonen. Weet ik hoe dat heet allemaal. Vraag ja. vraag dat toch niet aan mij. Ik vind het al erg genoeg dat ik het heb. Maar daar da da heb, eer... voor... da heb je eerder nooit last van gehad. Nee, het is langzaam erger geworden. En, en nu hebben, hebben ze je te kennen gegeven. Het is, het is afgelopen. Ja, dat hebben ze te kennen gegeven. Ja. Toen ben ik nog wel bij ze langs geweest, want ik vond het niet rechtvaardig. Da we hebben daar ook een opname van. Ja. Meneer van gaat u even rustig zitten. Hoezo rustig we dit, zitten? We hebben hier een rapportage. Fallen hufter in de zit! Dat is het. Dus, dit is het probleem. Wat is het probleem, hufter? Zo gaan we niet met elkaar om... Ik maak je kapot! Meneer van Parihorst. Hier! Ja, Security, welkom! Kijk, dat vond dat ik kost... natuurlijk ook niet leuk. Nee, maar er waren twee mensen zwaar gewond. Ja. Het hele kantoor lag aan puin. Ja, en daar was, uh, dat was ik op zich voor verzeker. Ja, nou, ik, we we heb hebben wel een begeleidende arts. Heb ik. Ja, ja, die hebben we ook uh, hier. Meneer Van, uh, Van Puinsteen. Puinsteen, ja. U uh, behandelt Egbert. Ja. Ja, hoe gaat dat? Het uh, probleem met uh, uh, patiënten als uh, Egbert is dat ze. Want het, ze hebben aspergen: ja. uh, de uh, razernij, de woede, de rage. Die moet er eerst uit. Dus hij ja. moet zich verzoenen met het idee dat het een En zich daar een heb ik dus heel weinig zin in! Om dat te accepteren. Ja. Want ik wil natuurlijk waar mijn passie ligt. Ik weet het, wat, wat domme. Zeg dokter, gaat dit er goed komen? Uh, wij doen er nu alles aan. We zijn met. Uh, Koude stortbaden. Dat is. Uh... We zijn in TNO bezig met, uh, met een aantal proefdieren. Chimpansees. Uh, uh, ja. Oh, wat leuk! Die hebben ook aspergen en die, daar zie je hetzelfde verschijnsel. En uh, daar gaan we nu eerst Herbert uh, mee confronteren. Oh, u heeft ook een paar van de chimpansees meegenomen. Ja, en, uh, en ook honden, Het zijn verschillende uh, Dat Wat leuk. En, ja, die we komen hier nog eens allemaal binnen. Daar ja. <laughs> <Ja. laughs> zijn okay. ze. Coco ja. daar, Coco, ja. Coco daar. Ja. Oh, kan ik helemaal een mooie Die hebben zit hier onder op zijn nek. Ja. Maar dan, dat dan, dan, dan kan niets. je ook fluiten, hè, Bert. Oh ja, ik ga afpluiten. Nou, ik, ja, later, ik ga dit gesprek ook afsluiten. Het is hier, dus hier beetje een beetje een beste boel, hè? Ik vind het helemaal, leuk, maar je is geen voetbal. Nee, nee. maar nou, we sluiten nu af. En uh, we wensen echt echt het beste. En uh, dokter Puijsden ook uh, ja, heel veel succes met de ja. uh, behandelingen. Glimlach op de zaterdagmiddag. Met dank aan Marjan Luif, Pieter Bouwman, Erik van Muiswinkel en Pierre Bokma. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond, de Radio 1 Sportzomer van 2012. In de opname bij Giel, uh, de collega Giel? van de uh, 3FM. Ja. En die maakte daar een, een opname van een, uh, van een cover. En dat is een grote hit geworden. Niet alleen in Nederland, ook daarbuiten. I Follow Rivers. De Ronde van Zwitserland, Arosa in zicht. Achtste etappe, Sebastian. En nog een kleine 20 kilometer. En dan gaan we klimmen. Dan gaan we eerst klimmen naar Kastiel. En dan inderdaad door naar Arosa. Waar de finishlijn ligt. Eerste aankomst bergop. op. Morgen ook een aankomst op. En nog altijd die kopgroep van vier man. Met Thomas Dekker daarbij. Die al de hele dag zo'n beetje ontsnapt zijn. Eh, korte rit. 148 kilometer in totaal. 5 minuten en 44 seconden is nog maar de voorsprong. loopt dus behoorlijk terug. Het is meer dan 7 minuten geweest. Voor Thomas Dekker, Peter Velits, Michael Albazini en Remy Kuz. De, uh, Dekker, uh, dus de Nederlander. Velits, de Slovaak. Cuzin is een Fransman. En Michel Albazini is een uh, Zwitser. Rijdt door zijn thuisland. Maar volgens mij ook door zijn uh, thuisgebied, om het zo maar te zeggen. Want we zien veel aanmoedigingen in de dorpjes die we passeren voor die Michel Albazini. Dekker op dit moment in het uh, laatste wiel. Nog altijd op het vlakke. Richting de eerste klim. Dus de vier houden het tempo er goed in. In peloton zagen we er net dat de controle er was van de ploeggenoten van Rui Costa. De leider in de ronde van. Zwitserland de man van Mobistar die ook goed omhoog kan. En we zijn natuurlijk benieuwd wat Robert Geesing straks gaat laten zien in die klim, de Radio 1 Spotzomers. De festivaltent. Verslaggever Anne van der Veen is op Festival Mondial in Tilburg. Een festival met veel bezoekers. Zo'n 40.000 begrijp ik en prachtige namen. Een goede band staan er op dat festival. Maar het is nog wat stil bij jou, Anne. Het is heel even stil op Festival Mondial. Er wordt wel hard nagedacht. De muziek is even gestopt, maar er is iemand een tatoeage aan het ontwerpen. Dat is de mijne. De M van Human. En waar moet die komen? Ja, eh, toch maar op de enkel, had ik gedacht. Ik heb begrepen dat het pijn gaat doen. Het is mijn eerste tattoo. Wordt ook mijn laatste, denk ik. Uh, nou ja, ik vind het echt zo spannend. En iemand die weet waarom dit gebeurt is Sander van Bussel van Tilburg Cowboys. Een cultuurproject. Waarom komen allemaal mensen hier een gratis tatoeage halen? Nou, wij tatoeëren de volledige mensrechtenverklaring... Een verklaring van 30 artikels, die bestaat uit 6.773 letters. Die tatoeëren we één voor één. En dat is eigenlijk om uh, een soort awareness uh, te creëren voor de rechten van de mens. En een groep van zoveel mensen die uiteindelijk de mensenrechtenverklaring op hun lijf dragen. Dus je ondertekent de mensenrechtenverklaring eigenlijk met je huid. En het loopt goed, want als ik naar buiten kijk, staat er echt een rij wachtende. Uh, het was een beetje uh, onvoorspelbaar. Ik wist dat er mensen waren die, uh, die zouden komen, maar dat het zo druk zou worden, dat had ik inderdaad niet verwacht. Dat kan Kim op dit moment niet zoveel schelen. Die kijkt uh, steeds banger, terwijl de tatoeage nu op haar uh, enkel wordt aangebracht. In ieder geval de sticker, want de naald moet er nog in, hè. Uh, dit voelt nog lekker, hoor, wat zij nu doet. Maar, uh... Och. Het nou, wordt, was... de, de stilte voor de storm is dit, denk ik. Allemaal voor het goede doel. Voor het goede doel, zo is dat, ja. Het bewust, het bewust leven. En ik, uh, ja, ik vind dit zo'n gaaf initiatief. Gewoon, uh, voor mij betekent het dat als ik... Deze uh, nog Ja, perfect. Ja, perfect. Hartstikke mooi. Voor mij betekent het dat voortaan als ik wakker word en ik kijk in de spiegel... Uh, dat ik ga zien en mij bewust ga zijn van het feit dat ik gewoon een heel gelukkig meisje ben die uh, in de positie staat om haar leven te leven zoals ze dat wil. Uh, ja, en dat is eigenlijk ook de reden dat ik dit doe. Netjes hoor. Nou hè. Want ik Gaan we al? Oh, daar gaan we. Uh, ik ga er niet meer naar kijken. Fuck. Vind ik niet heftig, dit. Ah. Er wordt natuurlijk niet alleen getatoeëerd op het Festival Mondio, er wordt ook heel veel muziek gemaakt. En eerder vandaag liep ik een rondje over het festivalterrein met de voorzitter. Zijn jullie er klaar voor? Yes? Oké, okay, check it out. Skinto, bam! wat voor bent? Uh, kijken we nou? Ja, dat was Kinto. Uh, Skinto uh, die heb ik ontdekt eigenlijk, bij een jongere traat. ik was meteen onder indruk. Ik zeg jullie krijgen de openingstek. In onze nieuwe area. Dus uh, hip-hop uit eigen land, fantastisch. Is dat nou typisch mondiaal? Nou, dat is onder andere typisch mondiaal. Maar ja, aan de andere kant stond een elektroband te spelen. Een stukje verder op de Mainstage begint Rick Blauwzoen. Mondial is de plek voor de ontdekkingen. en uh, Je gaat erin, je weet niet wat je, uh, wat je gaat aantreffen. Maar het is één grote avontuur. Maar je gaat altijd met een, uh, een plezierige ervaring naar huis toe. En, en met nieuwe inspiratie, ja. Hier spreekt de voorzitter, Erwin Schellekens. Nu heb ik hier een tijdje rondgelopen. Ik heb hiphop gehoord. Inderdaad uh, veel uh, harde bassen. Maar uh, nog geen trommeltjes, geen uh, ja, wereldmuziek. Jonge mensen die hebben niks met... Of niet direct iets met de, de traditionele wereldmuziek. Nou, als je hier ziet hoeveel jonge mensen dat er rondlopen... dan zie je wel dat het effect wat wij veroorzaken goed is. En het mooie is, uh, tien jaar geleden had niemand kunnen denken... dat er een Latin Act op, uh, in de top 40 op 1 uh, uh, kan staan. Nu hebben er in een korte twee, uh, periode twee Latin Acts op nummer 1 gestaan. Dat geeft aan, die wereld is aan het veranderen. Dus uh, uh, het komt wat dichter bij elkaar en dat is mooi. Maar toch, Mondial bestaat nu 25 jaar. Er is wat te vieren, maar dit is misschien wel... Ver weg van wat de oprichters ooit bedacht hebben. Ja, dat, dat klopt. Ja. Kijk, 25 jaar geleden is het begonnen als een uh, derde wereldfestival. Dat, uh, dat, dat is de start geweest. Een podium met kramen er rondomheen met informatie. Door de jaren heen is dat festival ontwikkeld. En hebben wij altijd die ontwikkelingsboodschap hoog in ons vader gehad. En nog steeds zijn we heel erg maatschappelijk betrokken. Je bent net uh, ook even bij die tattoo geweest uh, uh, te kijken. Uh, alleen de overheid die zegt ook van draagvlak evenementen, want dat noemen we men zo... Die, zijn, die hoeven er niet meer te zijn. De, de overheid vindt ook niet belangrijk dat er draagvlak wordt gedaan in Nederland. Men is, vindt het belangrijker dat er in die zuidelijke landen gewerkt wordt en waterpompen worden geslagen. Ja, dat is gewoon een switch van uh, beleid. Maar dat wil niet zeggen dat wij er hard aan blijven sleuren om die wereld beter te maken en, en toegankelijker te maken. Is Mondial nog wel van deze tijd dan? Nu uh, en vooral in deze tijd zal uh, het publiek uh, de toekomst bepalen voor evenementen als Festival Mondial. Nu zijn we even weggelopen, laten we weer, hoe heet het ook alweer? Skinto, goeie lekker. Oké, let's go. Nou, we zijn nu wat uh, verder. Valt het nog steeds mee? Nou, dat is dus een van de dingen die ze hier doen op Festival Mondial. Dat is het tatoeëren. En buiten na, staan er ook nog een heleboel mensen te wachten allemaal een tatoeage? Ja, dat willen we wel, maar we moeten er even wachten helaas. En welke letter moet het worden? Uh, dat maakt niet uit. Dat, dat mag je ook niet zelf kiezen. Dus... ik zie vanzelf wel. Ik wil alleen niet mijn eigen letter, want dat uh, vind ik een beetje raar. <laughs> en is dat de enige reden waarom jullie hier zijn? Is dat het tatoeage? Of is nee, het ook echt het hele festival? Uh, nee, we kwamen eigenlijk voor het festival. We zagen pas later dat dit hier was. Het gaat dus nog wel een tijdje door hier op Festival Mondial. Naast de gratis tatoeages is er ook gewoon heel veel muziek vandaag en morgen nog in Tilburg. Anne van der Veen, ik heb een nieuw woord geleerd. Draagvlak is... evenement. <laughs> dat kan ik Je nog krijgt niet. het op een scrabblebord misschien. Ik weet het niet. Heel veel letters, ja. Zit erop Jeroen, voor ja. ons althans. Wij zijn er morgen weer. Zo meteen Tim en Tom. Tim Overdijk en ja. Tom van het Hek. en wat uh, zij hebben? Ze hebben een koninklijk huwelijk. Er is een prinsesje tuurlijk, gedaan. Ja. Een Nederlandse ja. prinses. nota bene. Daarover zo meer. En dan ben ben ik natuurlijk mij. de afloop van die achtste etappe van de Ronde van Zwitserland. Hoe doet Robert Geesing het? Kan ja. hij nog wat, uh, wat uh, secondes pakken? Je en weet het niet. Langzaamaan richting uh, die wedstrijden van vanavond. Griekenland, Rusland, Tsjechië, Polen. Een hele fijne middag. Goedemiddag.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 Dit is Radio 1.